Kees rood met het NOS-journaal. principeakkoord over het schuldenplafond, goed nieuws voor de Europese economie. De afspraken maken volgens Brussel een eind aan de onzekerheden op de financiële markten. De beurzen in New York leken er aanvankelijk wel vertrouwen in te hebben, maar nu zijn ze weer aan het zakken. In het parlementsgebouw in Oslo zijn de slachtoffers herdacht van de aanslagen van tien dagen geleden...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 Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat file tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwe Gein zuid 3 kilometer. Door werkzaamheden komt dat. Omrijden kan over de A27. Bij Rotterdam is het wat drukker omdat de A20 dicht is vanuit Gouda naar Hoek van Holland. De afsluiting is bij knooppunt Terbrechtseplein. Omrijders komen in de file op de A4 hoofdvlieg richting Vlaardingen. Voor knooppunt Ketelplein 5 kilometer. En op de A16 Rotterdam Breda. Richting het zuiden voor de Van Brinnen-Noordbrug 2 kilometer. En de andere kant op voor knooppunt Terbrechtseplein 2 kilometer.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerheers. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM in de avond.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 I'm right.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 De Pretenders, ik zeg al, geschreven door Chrissy Hind. Voor de CD Heden van Frank Boeien hebben Frank Boeien en Henk Temming de handen ineengeslagen. Niet alleen voor het schrijven, maar ook voor het produceren.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 ...in Gelderdoom in Arnhem. Ik ben er zelf ook geweest en ik heb er ook een hele mooie avond beleefd, hoor. Ik ga vier tracks van draaien. Italiaanse medley, een Belgisch kwaar, flink zijn, prachtig nummer. Eigenlijk van uh, Robert Long hè. Maar goed, het is vertolkt door die Paul de Leeuw. En dit nummer...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 Dat het fout zal gaan. Want alleen is er ook niet veel aan. Dus blijf bij mij. Zoet haar ogen open, stap een bed uit. Tregt haar kleren aan. Yeah. Dus doet er haar goed, voet haar tanden. Maakt zich klaar om bij de weg te gaan.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 See it now.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 Even, het is een le jour de chancel. Chi people that don't I chi chi E cada che da momento da lei poi E da margarita Chi vorè Marco Borsato un hit chi chi dove qua deve da te sei Ik heb het land in de overtuiging. Ik de overtuiging. Ik heb het in de overtuiging. Ik in de Ik heb het land in de overtuiging. Ik heb de de ik ben zo Goeie Morgol, even een sproetje, vijf kilo inkvip. Sproetje? Ik wil knetterbek de bek van die sproetjes. Dit is de afdeling Transploft, niet de afdeling sproetjes. Hef maar oor, ik roggel het Een onleesbaar bericht op mijn mobiel Ik kon er niets van maken, dus dat moet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 A thousand times I sometimes see you pass outside my door hello is it me you're looking for I can see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 niet zal zingen. Ik denk wel dat ik pek zal hebben, hoor. Maar goed. Ik ga ervoor. Any day now.